De Franse Revolutie, een hoerspel van Fernand Schneiders over de filosoof Condorcet. Het nuttigste deel van de mensheid, het deel dat voor uw voedsel zorgt, roept vanuit zijn ellendige toestand tot zijn beschermers. Wij betalen belastingen zonder morren, directe belastingen. Belastingen per hoofd, twee twintigste. Allerlei rechten, belasting op gereedschap... belasting op een beetje kleding dat we hebben... en dan ook nog aan de pastoor... een tiende van alles wat we met onze arbeid uit de grond halen. Maar aan onze kosten draagt niemand bij. Daarom zijn we aan het einde van het jaar... de hele opbrengst van ons werk weer kwijt. En als we even niets te doen hebben... moeten we dwangarbeid verrichten op twee of drie mijl van ons huis... Met onze vrouwen, onze kinderen en onze trektieren die ook uitgeput zijn en soms van vermoeidheid op de weg dood neervallen. En als ze ons dan nog tot dat zware werk dwongen in tijden dat we niets anders om handen hebben. Maar vaak worden we opgeroepen als er juist op het land gewerkt moet worden. Ze laten onze oogsten verloren gaan om de wegen te verfraaien. Ze nemen ons onze akkers, onze wijngaarden en onze weilanden af. Ze dwingen ons er toeristische routes van te maken. We worden van onze ploegen losgerukt om aan onze eigen ondergang te werken. En het enige wat het werk oplevert is dat we op ons erfvoet de koetsen voorbij zien rijden van de provinciale uitbuiter. Van de bischop, van de abt, van de bankier en de edelman. Die met hun paarden de grond vertrappen die ons vroeger ons voedsel leefde. 20 jaar voor het begin van de Franse Revolutie werd deze aanklacht gepubliceerd door Voltaire. Toen al een oude man van 76, maar nog steeds onvermoeibaar in zijn strijd tegen uitbuiting en machtsmisbruik. In datzelfde jaar, 1770, kreeg hij bezoek van twee bewonderaars en geestverwanten: de wiskundigen d'Alembert en Condorcet. Ze kwamen hem opzoeken in Vernet, dicht bij de Zwitserse grens waar de oude patriarch zich had teruggetrokken... zodat hij in geval van moeilijkheden met de censuur en de politie... meteen het land kon uitvluchten. Want het publiceren van pamfletten tegen de adel en de geestelijkheid... kon zelfs voor een internationale beroemdheid als Voltaire nog gevaarlijk zijn. D'Alembert en Condorcet bleven twee weken in Vernet. Aan Amélie Suaar schrijft de jonge Condorcet een lange brief. Zij die in de provincie wonen, zoals Voltaire en ik... ...weten hoeveel kwaad de gerechtshoven onder het volk hebben aangericht. Hoe ze hun ondergeschikte straffeloos lieten stelen. Hoe schandalig veel ze door de vingers zagen... ...bij de zaakwaarnemers van de Hoge Adel en andere Hoge Heren. Het gerechtshof van Parijs heeft de encyclopedie onwettig verklaard. De vrije graanhandel tussen de provincies verhinderd. Ze hebben de helveties gedwongen tot een vernederende herroeping van zijn werk. Ze hebben een arrestatiebevel tegen Rousseau uitgevaardigd... ...en ze hebben degene die de boeken van de filosofen verkochten, tot de galeien veroordeeld. En diezelfde filosofen zijn door hen behandeld als verspreiders van de pest. Dit gezegd zijnde, lijkt het mij vergeeflijk dat Voltaire gezworen heeft dat hij de rechterlijke macht eeuwig zou haten. En dat hij de vernietiging ervan als een zegen beschouwt. Dit was een lange brief, mevrouw. Maar ik hou van de vrijheid. Ik heb me laten meeslepen door mijn afkeer van tirannen. ...en ik ken er geen die zo misdadig en gevaarlijk zijn voor Frankrijk. Voltaire herkende in Condorcet zijn eigen verontwaardiging... ...en waardeerde in hem hetzelfde enthousiasme voor waarheid en menselijkheid. De dag nadat de twee wiskundigen uit Vernet waren vertrokken... ...schreef hij aan Condorcet. De zieke oude man van Vernet omhelst met zijn beide magere armen... ...de twee reizende filosofen die zijn kwalen twee weken lang hebben verlicht... Een belangrijk edelman schrijft mij dat de nieuwe filosofie... een vreselijke revolutie teweeg zal brengen als men haar niet tegenhoudt. Al die opvinding verdwijnt vanzelf weer. Maar de filosofie blijft. Het is nu eenmaal niet mogelijk de mensen te verhinderen om te denken. En hoe meer de mensen denken, hoe minder ongelukkig ze zullen zijn. Jullie gaan een mooie tijd tegemoet die je zelf zult maken. Condorcet al die tijd inderdaad helpen maken, maar een mooie tijd wordt het niet. Zijn vrienden Voltaire en D'Alembert zijn dan al overleden. Net zoals de andere filosofen die de ideeën van de verlichting hebben verspreid via pamfletten, boeken en de beroemde encyclopedie. De enige die in 1789 nog leeft is. Marie-Jean Antoine Nicolas Carita. Marquise de Condorcet. Hij is dan 50 jaar oud en inmiddels beroemd in heel Europa. Secretaris van de Franse Academie van Wetenschappen. Lid van de academies van Berlijn, Bologna, Turijn en Sint-Petersburg. Maar hij is nog steeds de wat verlegen, enthousiaste, onhandige man... die hij was toen hij voor het eerst naar Parijs kwam. Julie de Lespinasse, de vriendin van d'Alembert die een salon had waar de progressieve intellectuelen van die tijd elkaar ontmoeten, portretteert hem zo. Je kunt met hem praten over filosofie, literatuur, wetenschap, kunst, politiek, recht. Het is de meest verbazingwekkende man die je ooit hebt gehoord. Hij weet letterlijk alles, zelfs dingen die met zijn werk en zijn voorkeur niets te maken hebben. Van stambomen, van de aristocratie tot aan de hoeden die in de mode zijn. Hij werkt tien uur per dag en toch schijnt hij zijn tijd niet kostbaar te vinden. Hij is voortdurend bezig en tegelijk lijkt het of hij uitrust en niets bijzonders doet. Je hoort hem nooit klagen over mensen die hem lastigvallen en hij is altijd bereid iedereen te woord te staan. Zijn deur staat altijd open, want hij wil zich nuttig maken voor de mensen die hem komen bezoeken. Dat vindt hij het belangrijkste. Zijn goedheid is universeel. In het dagelijks leven is hij kalm en gematigd, maar als het om gaat mensen te helpen die ongelukkig zijn of onderdrukt worden, dan is hij fel en vurig. De mensen konden hem belasteren zoveel ze wilden, dat liet hem koud. Maar als zijn principes werden aangetast of zijn vrienden, dan werd hij razend. Niemand was standvastiger in zijn opvattingen en trouwer aan zijn gevoelens. Ik heb ook nooit iemand gezien die zo weinig interesse had voor welk soort financieel voordeel dan ook. Toen hij secretaris van de academie werd, stond hij de toelage af aan zijn voorganger, hoewel hij op dat moment zelf maar 100 louis rente had. Hij schreef niet om beroemd te worden, maar om de beginselen van het goede te verspreiden. Op geen van zijn boeken zette hij zijn naam en voor hemzelf waren ze zonder waarde. Als ze niet verkocht werden, ging hij gewoon door met het publiceren van nieuwe ideeën, wanneer hij die nuttig vond. Steeds met dezelfde onverschilligheid voor zijn reputatie. Dat schrijft Amélie Suaar, de vriendin met wie hij twintig jaar lang zal blijven corresponderen. 1789 is het eindelijk zover. Het lijkt erop dat de idealen van de verlichtingsfilosofen werkelijkheid gaan worden. Adelijke titels, standsverschillen en privileges worden afgeschaft. Van nu af heeft iedereen gelijke rechten. Althans, zo staat het in de verklaring van de rechten van de mens. Maar een plechtige verklaring is nog niet hetzelfde als een feitelijke toestand. Ruim de helft van de bevolking krijgt geen stemrecht. En van de 20 miljoen Fransen komen er maar zo'n 40.000 in aanmerking om gekozen te worden in de Staten-Generaal. Vanaf het begin van de revolutie is de voormalige marquise de Condorcet als overtuigd patriot actief in de politiek... Eerst in de Parijse gemeenteraad en vanaf 1791 als lid van de wetgevende vergadering. Zijn politieke credo is eenvoudig. Als iemand mij vroeg, wat is de eerste regel van de politiek, dan zou ik zeggen, rechtvaardig zijn. En wat is de tweede regel? Rechtvaardig zijn. En de derde, nog steeds rechtvaardig zijn. Nu moet het echte werk nog worden gedaan. Een totale verandering van het maatschappelijk bestel vereist een totale verandering van de wetgeving. Met die taak zullen 700 volksvertegenwoordigers zich de komende jaren gaan bezighouden. Onder hen speelt Condorcet door zijn eruditie en zijn prestige een belangrijke rol. Ondertussen doet het conservatieve deel van de adel en de geestelijkheid zijn uiterste best om de revolutie te laten mislukken. In de provincie worden opstanden georganiseerd. Er wordt in het geheim druk uitgeoefend op de Oostenrijkse keizer, de broer van koningin Marie Antoinette. Hij moet met een leger Frankrijk binnenvallen en het land bevrijden. Lodewijk XVI aanvaardt na veel tegenstribbelen een grondwet die zijn macht afhankelijk maakt van het parlement. Maar er komen steeds meer bewijzen dat ook hij is betrokken bij de invasieplannen. De radicale Parijs-revolutionaire eisen dat hij wordt afgezet. Het parlement aarzelt, bang voor anarchie. Maar de opstand is al georganiseerd. Op 10 augustus 1792 luiden de alarmklokken en omzingelt een volksleger het koninklijk paleis. Er worden kanonschoten gelost. De koning en zijn familie vluchten naar het parlement. Ik was in Outeuil toen het alarm begon. Ik ging meteen naar Parijs. Ik was iets eerder in het parlement dan de koning. Hij leek me eerder ongerust dan bang. Moedig maar zonder waardigheid. Ik zat niet in het complot... en pas nadat de kanonnen hadden gevuurd... kwam een van mijn vrienden me zeggen... dat de wetgevende vergadering gerespecteerd zou worden. De vergadering decreteerde de schorsing van de koning. Te midden van honderdduizend gewapende burgers... die eisten dat hij werd afgezet. Het tijdperk van de monarchie is ten einde. De tweede fase van de revolutie is begonnen. De koninklijke familie wordt gevangen gezet en er komt een nieuwe regering. Om de contra-revolutie te bestrijden worden drastische maatregelen genomen. Koningsgezinde kranten zijn voortaan verboden. 3000 burgers, vooral priesters, worden als verdacht gearresteerd en gevangen gezet. Op de officiële documenten van de stad Parijs staat van nu af een nieuwe daterie. Jaar 1 van de gelijkheid. De proces schrijft in zijn krant de Chroniek de Paris. De kanonschoten die op het kasteel van de Tuileries zijn afgevuurd, galmen na tot in de uithoeken van Europa. Alle tronen staan op hun oude fundamenten te wankelen. De despoten zullen moeten leren dat er maar één manier is om de macht uit te oefenen: door morele kwaliteiten en de diensten die men de mensen bewijst. Hij wordt gekozen in het nieuwe parlement, de Nationale Conventie. Hij kiest geen partij tussen de liberale Girondijnen en de radicaal linkse Jacobijnen... ...maar behoudt een onafhankelijke positie. Hij beschouwt zichzelf ook niet als spreekbuis van een achterban. Persoonlijk oordeel is zijn enige maatstaf. Als vertegenwoordiger van het volk zal ik doen wat naar mijn mening... ...in overeenstemming is met zijn reële belangen... De kiezers hebben mij niet afgevaardigd om hun meningen te verdedigen, maar om de mijne uiteen te zetten. Hun vertrouwen geldt niet alleen mijn inzet, maar ook mijn inzicht. En het is mijn plicht tegenover hen om in absolute onafhankelijkheid mijn standpunten te bepalen. Ik zal mij bij geen enkele partij aansluiten. Net zo min als ik dat tot nu toe heb gedaan. Maandenlang wordt er strijd geleverd over de vraag of de koning terecht moet staan wegens landverraad. En zo ja... Voor welke rechters? Als journalist van de Chronique de Paris brengt Condorcet dagelijks verslag uit van de heftige en rumoerige debatten. Voor de Jacobijn Robespierre is het van de zal gevallen. Lodewijk heeft zijn troon verloren door zijn misdaden. Lodewijk beschuldigde het Franse volk van rebellie. Om het volk te straffen heeft hij een beroep gedaan op de legers van zijn collega-tirannen. De overwinning van het volk betekent dat alleen hij een opstandeling was. Dus Lodewijk kan niet terechtstaan. Hij is al veroordeeld. Het voorstel om een proces te voeren tegen Lodewijk XVI... is een contra-revolutionair idee... omdat daarmee de revolutie zelf tot geschil wordt gemaakt. De Girondijnen en ook Condorcet... blijven vasthouden aan een formele rechtsgang. De principes van recht en rechtvaardigheid, het fundament van de verlichting... ...kunnen alleen geldig zijn als ze gelden voor iedereen zonder uitzondering. Jacobijnen beschuldigen de Girondijnen van koningsgezindheid en contra-revolutionaire plannen. Condorcet schrijft in de Chronique de Paris... Het is niet voldoende dat de leden van de Nationale Conventie er in hun hart van overtuigd zijn... ...dat Lodewijk heeft samengesworen tegen de staat. Ook Europa moet daarvan overtuigd worden. Het nageslacht moet het vonnis dat zal worden uitgesproken beschouwen als een daad van nationale gerechtigheid... Niet als een politieke maatregel, maar als een beslissing die het gevolg is van bewezen misdaden... en die gebaseerd is op de eeuwige wetten van de rechtvaardigheid. Op 11 december 1792 verschijnt Lodewijk XVI voor de Nationale Conventie. Hij verdedigt zich nauwelijks tegen de beschuldigingen. Een maand later, half januari 1793, wordt hij met algemene stemmen schuldig verklaard. Robespierre pleit voor de doodstraf. De Girondijnen willen het volk laten beslissen. Condorcet verklaart zich als enige tot principieel tegenstander van de doodstraf. Ik geloof dat de doodstraf onrechtvaardig is in alle gevallen waarin het gaat om een veroordeelde die zonder gevaar voor de samenleving kan worden vastgehouden. De onvoorwaardelijke afschaffing van de doodstraf is een van de meest doeltreffende middelen om het menselijk ras te vervolmaken. Door een eind te maken aan de neiging tot vreedheid die de mensheid al te lang heeft onteerd. Alleen straffen die verbetering en berouw mogelijk maken, passen bij een menselijk geslacht dat zichzelf heeft vernieuwd. Al jaren eerder schreef hij in een brief aan de koning van Pruisen. De doodstraf moet worden beschouwd als absoluut onrechtvaardig. Behalve in de gevallen waarin het leven van de schuldige de maatschappij in gevaar brengt. Deze conclusie volgt uit een principe dat, naar mijn mening, zonder meer waar is. Namelijk dat elke mogelijkheid van vergissing bij een vonnis... een vreselijk onrecht betekent. Maar volgens de grondwet staat op landverraad de doodstraf. De stemming over het vonnis is hoofdelijk en duurt een nacht en een dag. Na meer dan 24 uur zijn de stemmen uitgebracht. 366 voor de doodstraf. 355 tegen. Op 21 januari 1793 wordt Lodewijk XVI onder de quillotine onthoofd op het plein van de Revolutie, dat tegenwoordig Place de la Concorde heet. Sinds de koning is afgezet, heeft Condorcet samen met een groep Girondijnen gewerkt aan een nieuwe republikeinse grondwet. Ook de verklaring van de rechten van de mens wordt herschreven. Behalve vrijheid, eigendom en rechtsbescherming, wordt nu ook gelijkheid expliciet genoemd als een van de grondrechten. Ik ben altijd van mening geweest dat een republikeinse grondwet, die gebaseerd is op de gelijkheid, als enige in overeenstemming is met de natuur, de reden... ...en de rechtvaardigheid. Als enige de vrijheid van de burgers... ...en de waardigheid van de menselijke soort kan garanderen. Want ondanks de schone schijn... ...was er sinds 1789... ...nog geen sprake van werkelijk gelijke rechten. Allerlei categorieën burgers... ...bleven van stemrecht uitgesloten... ...omdat ze economisch niet zelfstandig waren. Vrouwen en personeel werden niet verondersteld... ...een eigen politieke mening te kunnen hebben. De basis voor volwaardig burgerschap... ...was bezit... In de nieuwe grondwet lag het accent niet langer op bezit, maar op gelijkheid. Toch werd ook toen aan vrouwen nog geen stemrecht gegeven. Vrijwel iedereen, ook overtuigde democraten, vond dat normaal. Condorcet was een van de zeer weinigen die wat dat betreft werkelijk progressieve ideeën had. Maar de tijd was er nog niet rijp voor. Heeft men het principe van gelijke rechten niet geschonden? Door rustig de helft van de mensheid het recht te weigeren om bij te dragen aan het maken van de wetten? Door de vrouwen uit te sluiten van het burgerrecht? Als men wil dat deze uitsluiting geen vorm van onderdrukking is... ...dan moet men ofwel bewijzen dat de natuurlijke rechten van vrouwen niet dezelfde zijn als die van mannen... ...ofwel aantonen dat ze niet in staat zijn om die rechten uit te oefenen. Wel nu. Mensenrechten komen uitsluitend voort uit het feit dat mensen wezen zijn met verstand... ...in staat om morele principes te verwerven en over die principes na te denken. Aangezien vrouwen die eigenschappen even goed hebben, hebben ze dus ook gelijke rechten. Bewijzen dat vrouwen niet in staat zijn hun burgerrechten uit te oefenen, zou moeilijk zijn. Waarom zouden wezens die zwanger kunnen worden... ...en van tijd tot tijd ongesteld zijn, geen rechten kunnen uitoefenen? Er is toch ook nog nooit iemand op het idee gekomen om die rechten te weigeren... ...aan mensen die elke winter last hebben van jicht of die gauw verkouden worden... Condorcet is ervan overtuigd dat voor zover er verschillen tussen mannen en vrouwen zijn, deze worden veroorzaakt door de opvoeding. En als men zegt dat vrouwen afhankelijk zijn van hun mannen, dan betekent dat alleen maar dat men aan de tirannie van de man een eind moet maken door de wet te veranderen. Want het ene onrecht kan nooit een excuus zijn voor het andere. Een van de fundamentele mensenrechten is immers juist het recht op verzet tegen elke vorm van onderdrukking. Een van de ergste vormen van onderdrukking is de slavenhandel en de slavenhouderij in de koloniën. Activiteiten waar grof geld mee wordt verdiend. Al voor de revolutie was er een beweging ter bestrijding van de slavernij opgericht. De Vereniging van Vrienden van de Zwarten, waarvan ook Condorcet actief lid was. Er zijn diepzinnige politici die beweren dat de 22 miljoen blanken of bijna blanken die in Frankrijk wonen... Alleen maar gelukkig kunnen zijn wanneer 300.000 of 400.000 zwarten het leven laten onder zweepslagen. 2000 mijl van ons vandaan. Ze zeggen dat dat de enige manier is om goedkoop aan suiker en indigo te komen. Dezelfde politici zeggen ook nog dat de slavernij van de negers niet zo erg is als men beweert. Dat het voor een Afrikaan heel aangenaam is om van zijn land te worden weggesleept en in een schip te worden gestouwd, waar hij het zo goed heeft dat men gedwongen is hem geen enkele bewegingsvrijheid te laten... uit angst dat hij zelfmoord pleegt. Om vervolgens te koop te worden aangeboden als een lastdier... en veroordeeld tot dwangarbeid, vernedering en afranselingen met de ossezweep. En niet alleen hij, maar ook zijn nageslacht. Maar de Blanken hebben natuurlijk geen enkel recht... de Zwarte deze weldaden te bewijzen tegen hun zin. Dat is toch zonder meer duidelijk. Wanneer u de boeken leest waarin men de slavernij nog durft te verdedigen... of de problemen van de afschaffing ervan overdrijft dan zult u zien dat de principes die men daarin aanhangt... een rechtvaardiging bieden voor elke soort van onderdrukking... voor elke schending van de mensenrechten. Wij worden ervan beschuldigd de vijanden te zijn van de kolonisten. Wij zijn alleen de vijanden van het onrecht. Wij pleiten er niet voor dat men hun bezit aanvalt. Wij zeggen alleen dat geen enkel mens onder geen enkele voorwaarde... het eigendom kan worden van een ander. De Vereniging van Vrienden van de Zwarten... Verzetten zich er dan ook tegen dat kolonisten lid zouden worden van het parlement? Het is absurd dat die planters menen dat ze hun slaven kunnen vertegenwoordigen. En dat ze een aantal afgevaardigden willen dat evenredig is aan het aantal slaven. Men vertegenwoordigt alleen degene door wie men gekozen is. Men vertegenwoordigt alleen degene met wie men gemeenschappelijke belangen heeft. Wie zou het schandalige idee kunnen accepteren dat men degene die men onderdrukt vertegenwoordigt? Degene die men met geweld van hun rechten heeft beroofd. De planten waren van mening dat hun recht op vertegenwoordiging voortvloeide uit het natuurrecht. Namelijk dat mensen alleen onderworpen zijn aan wetten, aan de totstandkoming waarvan zij zelf hebben meegewerkt. Daarop is ons antwoord, op het moment dat iemand de natuurlijke rechten van de mens schendt, verliest hij het recht om zich daarop te beroepen. Voorjaar 1790 krijgen de vrije kleurlingen burgerrecht. Maar in hetzelfde decreet worden de kolonisten en hun eigendommen onder speciale bescherming van de natie geplaatst. Daarmee worden de rechten van de planters op hun slaven veiliggesteld. Over de slavenhandel geen woord. De eigendom, of in termen van nu het economisch belang, heeft gezegenvierd. Op de West-Indische eilanden breken overal opstanden uit. Het recht op gelijkheid zoals vastgelegd in de mensenrechtenverklaring en de grondwet... ...was ondertussen niet meer dan een formeel principe... ...zolang grote groepen mensen, die geen enkele opleiding hadden... ...en die al al waren, niet wisten hoe ze van hun rechten gebruik konden maken. Om geleidelijk aan een eind te maken aan de enorme ongelijkheid in kennis... ...tussen de burgerij en het volk, garandeerde de nieuwe grondwet ook het recht op onderwijs. Zolang er mensen zijn die niet alleen hun eigen verstand samen, ...die hun mening overnemen van de meningen van anderen... Zal het verbreken van alle ketenen vergeefs geweest zijn? Zullen die opgedrongen meningen nutteloze waarheden zijn? De mensheid zou dan toch in twee klassen verdeeld blijven. De mensen die nadenken en de mensen die geloven. De meesters en de slaven. Begin 1793 presenteert Condorcet de plannen van de Grondwetcommissie, waarvoor hij zelf ruim een half jaar intensief aan heeft gewerkt. Maar de Jacobijnen, bang voor een te grote invloed van hun Girondijnse tegenstanders... ...vertragen de behandeling en bereiden ondertussen een staatsgreep voor... ...met hulp van de Parijse secties. Op 2 juni wordt het parlement omzingeld door een volksleger bewapend met kanonnen. De commandant eist dat 22 Girondijnse parlementsleden worden geschorst. De Kamervoorzitter weigert. De commandant geeft de kanoniers bevel hun stukken in gereedheid te brengen. De volksvertegenwoordigers zwichten... In een doodse stilte wordt het decreet voorgelezen... waarbij de leiders van de Girondijnen uit het parlement worden verwijderd... en huisrecht krijgen. Hoewel Condorcet niet tot hun partij behoort... is hij vanaf dat moment solidair. Hij zet geen voet meer in de Nationale Conventie. Een met geweld gesaafd parlement is voor hem het einde van de democratie. Kort daarna wordt door een geïntimideerd parlement... een Jacobijnse grondwet aangenomen... ...die niets anders is dan een verminking van het ontwerp... ...dat Condorcet al zijn levenswerk beschouwde. Condorcet reageert met een open brief... ...aan de Franse burgers over de nieuwe grondwet. Het is het verontwaardigde protest van een integer ...tegen een linkse staatsgreep ...die het voorspel was van de dictatuur. Maar... ...in wat voor periode is deze tekst geschreven en aanvaard? Op het moment waarop de vrijheid van de volksvertegenwoordigers openlijk werd geschonden. Waarop zij omsingeld door soldaten en met wapengeweld vastgehouden in hun vergaderzaal... gedwongen werden de arrestatie van 22 van hun collega's uit te vaardigen... om zo een nog ergere misdaad te voorkomen. Een moment dus waarop van de integriteit van de volksvertegenwoordiging geen sprake meer was. Een moment waarop de persvrijheid was vernietigd door censuur en inquisitie. Door de vernieling van drukkerijen. Waarop het briefgeheim werd geschonden met een brutaliteit die zelfs onder het despotisme onbekend was. Waarop dus nog binnen, nog buiten het parlement de vrijheid bestond om zijn gedachten te uiten en de waarheid te zeggen. Als men dus vraagt in welke van de beide grondwetsontwerpen het Franse volk de wil van de nationale conventie moet zien... dan is het duidelijk dat alleen het eerste ontwerp dat is. Alles wat goed is in het tweede ontwerp, dat is overgeschreven van het eerste en wat ze veranderd hebben, dat is alleen maar bedorven. Politiek gezien was dit heel onverstandig. Maar voor Condorcet waren de fundamentele principes van de revolutie onaantastbaar. Ze konden onder geen voorwaarden ondergeschikt gemaakt worden aan het politieke belang. Zoals Amélie Jouard over hem schreef. De mensen konden hem belasteren zoveel ze wilden, dat liet hem koud. Maar als zijn principes werden aangevallen of zijn vrienden, dan werd hij razend. Met deze open brief veroorzaakte Condorcet zijn politieke ondergang. Hij gaf zijn vijanden het wapen in handen waarmee ze hem konden treffen. En de Jacobijnen aarzelden niet daar gebruik van te maken. Op 7 juli las de voormalige kapuzijn al monnik en Jacobijn Chabot... ...gedeelten uit het pamflet van Condorcet voor en eiste zijn arrestatie. U heeft de doodstraf uitgevaardigd tegen degene die een valse grondwet in omloop zou brengen. Wel nu. Condorcet laat die van de vorige commissie circuleren. En hij beweert dat die beter is dan de uwe. Ik eis dat er een arrestatiebevel tegen Condorcet wordt uitgevaardigd, dat hij voor de rechter komt om te worden verhoord en dat zijn papieren worden verzegeld. Men zal daar de bewijzen van een samenzwering in kunnen vinden. Hoewel Chabot loog, Condorcet's pamflet bevatte alleen kritiek op de nieuwe grondwet, maar niet de tekst van de vorige. Ondanks het feit dat Chabot dus loog, werd het decreet van arrestatie na een kort debat aangenomen. Onmiddellijk werden twee politieke commissarissen naar de Parijse woning van Condorcet gestuurd. Maar daar was hij niet. Het appartement werd verzegeld. Om acht uur s'avonds melden twee andere functionarissen zich bij de woning in O'Tuy. Ze troffen daar zijn vrouw, Sophie, en een vriend die hem tijdig had gewaarschuwd. Condorcet was ondergedoken bij een dame in Parijs, Madame Vernet, die kamers verhuurde. Ze had hem niet naar zijn naam gevraagd, hij was een vluchteling, dat was voor haar voldoende. Op 28 juli verklaarde de conventie bij de kreet al diegenen tot landverraders die zich aan arrestatie hadden onttrokken. Vanuit zijn schaalplaats schrijft Condorcet een open brief aan de Nationale Conventie. Burgers, collega's, ik ben gevlucht voor de tirannie waaronder u nog zucht. Als de conventie mij alleen maar had willen ondervragen, dan had ik haar antwoord gegeven. Ik zal mij niet verlagen tot het verdedigen van mijn principes... ...nog van mijn handelwijze. Ik vraag alleen... ...waarom al diegenen die in 1791 het koningschap wilden afschaffen... ...en die zich ook nooit de schande hebben gemaakt door daarop terug te komen... ...waarom diegenen die voor zo'n goede zaak hebben gestreden... ...nu bijna allemaal worden vervolgd? Er bestaat een soort toeval een samenloop van omstandigheden... ...waardoor de werkelijkheid soms onwaarschijnlijker lijkt dan de fictie. Mevrouw Vernet. De pensionhoudster bij wie Condorcet was ondergedoken... woonde samen met een zekere sarret, die net als Condorcet wiskundige was. En dat is nog niet alles. In hetzelfde huis werd ook een kamer gehuurd... door de Jacobijnse afgevaardigde Marcos. En ook hij was wiskundige. Maar niemand wist of deze Jacobijn gevaarlijk was. Madame Fernand nam zeer koelbloedig het zekere voor het onzekere... door Marcos aan te spreken. Condorcet woont in hetzelfde huis als u... Als hij wordt gearresteerd, dan komt dat omdat u hem heeft aangegeven. Als hij wordt terechtgesteld, dan bent u degene die zijn hoofd heeft afgehakt. Marcos heeft zijn politieke tegenstander nooit verraden. De drie wiskundigen werden zelfs goede vrienden. Sarai heeft die onderduikperiode later beschreven. Condorcet bracht zijn tijd door met werken, lezen. Romans vooral, waarvan hij een onvoorstelbare hoeveelheid verslond. Het gezelschap van zijn weldoenster, die hij zijn tweede moeder noemde... en met wie hij graag praatte. En met de burger Marcos, lid van de conventie, die ook in dat huis woonde. Marcos was degene die zorgde voor boeken, kranten en andere papieren... en die hem op de hoogte hield van het laatste nieuws, vooral uit de conventie. Hij werkte regelmatig elke ochtend tot aan het middageten. In bed, onder een deken, om zijn benen te beschermen tegen de kou... waar hij overgevoelig voor was. Smiddags tot een uur of zeven, acht werden er kranten gelezen en gesprekken gevoerd... waarbij hij het meest onderhoudend was door zijn geestigheid, zijn geweldige kennis... en door de massa leuke anekdotes die hij zich herinnerde. Ondertussen wordt de revolutie steeds grimmiger. Op 17 september 1793 neemt het parlement de wet op verdachten aan. De definitie van verdachten is zo vaag dat men dit beschouwt als het begin van de terreur. Volgens de wet op de verdachten is iedereen schuldig die... ...hoewel hij niet gedaan heeft tegen de vrijheid... ...er ook niets voor gedaan heeft. De Quillotine staat nu permanent op het plein van de revolutie... ...bij de porte Saint-Antoine en bij een van de tolbarrières. De voormalige koningin Marie-Antoinette wordt er dood veroordeeld en geëxecuteerd. Op 2 oktober worden meer dan 40 afgevaardigden... ...waaronder veel vrienden van Condorcet... ...door de revolutionaire rechtbank in staat van beschuldiging gesteld. Ook Condorcet staat nu op de lijst... Hij wordt beschuldigd van samenzwering... zijn bezittingen worden in beslag genomen... en hij wordt vogelvrij verklaard. Een van de vele verdachten die door Robespierre worden aangeklaagd... heet Delaunay. Hij heeft samen met Condorcet een aantal artikelen gepubliceerd... in de Chronique de Paris. De burgers die zijn ingewijd in het verloop van de revolutie... weten dat Delaunay... een van de hypocriete agenten was van de kliek van de Girondijnen... en de vertrouweling en bediende van de laffe Condorcet... Die, net zoals zijn vriend Brissot voor het vonnis van de natie is gevlucht. Hoewel die het evenzeer heeft verdiend. De Lonné was een van de schrijvers van dat walgelijke blaadje dat de Kroniek heet. En waarin de Girondijnse partij haar giftige aanvallen deed op de Republikeinen en de Montagne. En toen de laffe Condorcet de verantwoordelijkheid voor zijn leugenachtige aanvallen op de vrijheid niet meer aandurfde... ondertekenden zij hun artikelen samen... Een fraai bewijs van hun moed en oprechtheid. Ondertussen heeft Condorcet in zijn schaalplaats een lange tekst geschreven... waarin hij terugblikt op zijn politieke loopbaan... en waarin hij de keuzen die hij gemaakt heeft rechtvaardigd. Omdat ik niet weet of ik de huidige crisis zal overleven... meen ik dat ik aan mijn vrouw, mijn dochter en mijn vrienden... die het slachtoffer zouden kunnen worden van de lasten die over mij wordt verspreid... ...een eenvoudige uiteenzetting verschuldigd ben van mijn principes en mijn gedragingen tijdens de revolutie. Dit kan bovendien het voordeel hebben dat sommige vrienden van de vrijheid... ...niet ontmoedigd raken door de onrechtvaardigheden die mij zijn aangedaan. Zelfs al komt de gerechtigheid pas veel later... ...dan kan dit hen misschien helpen om zich net zoals ik... ...niks aan te trekken van de mening van hun tijdgenoten. Alle bezittingen van Condorcet zijn in beslag genomen. Ook zijn vrouw Sophie is ondergedoken... Ze verdient voor zichzelf en haar dochtertje Elisa de kost met het schilderen van miniatuurportretten, vooral van vluchtelingen en onderduikers. De kleine Elisa is pas drie jaar oud. Bijna vijftig jaar later schrijft ze over deze periode. In die tijd mochten mensen van adel niet in Parijs overnachten en zeker niet de vrouw van iemand die vogelvrij was. Mijn moeder kwam elke dag uit Othui, te voet, verkleed als boerin. Ze schilderde een aantal uren en ging s'avonds terug naar Othui. Zo vaak als de voorzichtigheid het toeliet... bezocht ze mijn vader bij madame Vernet. Om niet gevolgd te worden... maakten ze allerlei ingewikkelde omwegen. Om voorbij de wachtposten te komen... sloot ze zich aan bij de massa die naar de guillotine kwam kijken. En dan liep ze mee tot het plein van de revolutie. Ze zat voortdurend in angst dat mijn vader ontdekt zou worden. Tot aan de negende termie door... verwachtte ze elke dag zelf gearresteerd te worden. Ze kreeg vaak bezoek van het revolutionaire comité en het leger. Dan schilderde ze hun portret... En gaf hem dat. Op 30 oktober worden de Girondijnse afgevaardigden... waaronder veel goede vrienden van Condorcet... na een schermproces ter dood veroordeeld... en de dag daarop terechtgesteld. Op het plein van de revolutie rollen 32 koppen in 38 minuten. Sarai was erbij toen Condorcet het nieuws hoorde. Voor degenen die denken dat een gevoelig hart... de filosofie vreemd is... moet ik zeggen dat dat toch juist... een van de goede eigenschappen van Condorcet was... Ik heb dat in die vreselijke tijd, die dagen van bloed en rouw... ...waaraan we alleen met een huivering terugdenken... ...meer dan eens kunnen merken. Als enig voorbeeld wil ik de tranen noemen die ik hem heb zien vergieten... ...toen hij hoorde dat zijn onfortuinlijke vrienden van de Gironde... ...ter dood waren veroordeeld. En ook de tranen die hij stortte vanwege de ontberingen van zijn dochtertje... ...vanwege zijn ongerustheid over het toekomstige lot van dat geliefde kind. Tien dagen na de executie van de Girondijnen... ...vierde Parijs het grote feest van de vrijheid en de reden... De Notre-Dame is omgedoopt tot tempel van de reden. Een dag later wordt de burgemeester van Parijs ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Robespierre, die de macht nu vast in handen heeft... verdedigt in het parlement het principe van de terreur. Wanneer de drijvende kracht van de volksregering in vredestijd de deugd is... dan is de kracht van de volksregering tijdens de revolutie... tegelijkertijd de deugd van de terreur. De deugd... ...zonder welke de terreur noodlottig is. De terreur zonder welke de deugd machteloos is. De terreur is niets anders dan het snelle, strenge en onwrikbare recht. Het is dus een uitsloensel van de deugd. Het is niet zozeer een bijzonder principe... ...als wel de consequentie van het algemene principe van de democratie... ...toegepast op de meest dringende behoeften van het vaderland. Men heeft gezegd dat de terreur de kracht is van een regering van despoten... Lijkt uw regering dan op despotisme? Ja, zoals het zwaard dat schittert in de handen van de helden van de vrijheid... ...lijkt op het zwaard waarmee de aanhangers van de tirannie zijn gewapend. De revolutionaire regering betekent het despotisme van de vrijheid. Tegen de tirannie. Het is voor Condorcet duidelijk dat hij niets meer te verwachten heeft. Hij zegt tegen madame Vernet dat het gevaar nu ook voor haar te groot wordt... Het is beter dat hij weggaat. Maar zij wil daarvan niets weten. De conventie, meneer, heeft het recht om iemand buiten de wet te stellen. Maar ze heeft niet de macht om iemand buiten de mensheid te stellen. U moet blijven. Het gevaar van de buitenlandse invasie is bezworen. De binnenlandse opstand is neergeslagen. In West-Frankrijk zijn 300.000 mensen door het leger vermoord. De terreur groeit... Terwijl Danton campagne voert voor vrede en nationale verzoening, verklaart Robespierre in de conventie dat alle oproerige elementen in één keer omgebracht moeten worden. De formule vijand van het volk maakt elke verklikker tot een held. Tijdens de lange wintermaanden schrijft Condorcet in zijn schuilplaats ondertussen zijn laatste boek, getiteld Schets van een historisch tableau van de vooruitgang van de menselijke geest. In het laatste hoofdstuk beschrijft hij de toekomstige ontwikkeling van de mensheid op wetenschappelijk, politiek, economisch en moreel gebied. Zijn optimisme en zijn geloof in de vooruitgang lijken tot de laatste pagina's ongebroken. Wij kunnen dus nu reeds concluderen dat de vervolmaakbaarheid van de mens oneindig is. Deze schets van het menselijk ras, bevrijd van alle ketenen, het ferme en zelfverzekerde pas op weg naar de waarheid, de deugd en het geluk... Dat is voor de filosoof een schouwspel dat hem troost over de vergissingen, de misdaden en het onrecht waarmee de aarde nog bezoedeld is. En waarvan hij zo vaak het slachtoffer is. Wanneer hij dat schouwspel voor zich ziet, dan is dat de beloning voor zijn inspanningen voor de vooruitgang van de reden. Voor de verdediging van de vrijheid. Daar leeft hij werkelijk met zijn gelijken. ...in een paradijs dat door zijn reden is geschapen... ...en door zijn liefde voor de mensheid is verfraaid met de zuiverste genietingen. Robespierre heeft niets dan minachting voor de filosofen en encyclopedisten... ...intellectuelen zoals Condorcet. Hij ontkent het grote aandeel dat zij hebben gehad in de strijd voor een betere samenleving. De machtigste en beroemdste secte stond bekend als de zogenaamde encyclopedisten. Op politiek gebied heeft deze secte de rechten van het volk altijd tekort gedaan... <laughs> Ijdele mannetjes, schaam jullie als je dat tenminste kunt. De wonderen waardoor dit tijdperk van de menselijke geschiedenis onsterfelijk is geworden... zijn zonder u en ondanks u tot stand gebracht. Terwijl de handwerksman zich een kenner toonde van de mensenrechten... verdedigde een boekenworm die in 1788 bijna republikein was... in 1793 stomweg de zaak van de koning. Terwijl de akkerbouwer het licht van de filosofie verbreidde op het platteland deed het academielid Condorcet voorheen een groot wiskundige, zeggen de schrijvers... en een groot schrijver, zeggen de wiskundigen, sindsdien verlegen samensweerder... door iedereen veracht, deed Condorcet zijn best... om dat licht te verduisteren met de doortrapte onzin van zijn corrupte gezeur. Sarai beschrijft vol bewondering de stoïcijnse kalmte... en de vriendelijkheid van Condorcet. Zijn berusting in een onverdiend lot... Hij heeft zich nooit ook maar het geringste scheldwoord laten ontvallen. Hij heeft zelfs nooit enige wrok getoond tegen zijn vijanden. Degene die hem belasterde en vervolgde. Op een dag vroeg zijn weldoenster hem. Wat zou u met hen doen als u over hun lot kon beslissen? Niets dan goed, antwoordde hij. Zonder aarzelen. Met die goedmoedige uitdrukking op zijn gezicht die hij gewoonlijk had. Hij meende dat. Het zijn domkoppen. Ze weten niet wat ze doen. Dat is het ergste wat ik hem ooit heb horen zeggen... Op 25 maart 1794 wordt Condorcet per brief gewaarschuwd dat er een huiszoeking bij Madame Vernet zal plaatsvinden misschien nog diezelfde dag omdat men vermoedt dat er vluchtelingen uit Zuid-Frankrijk bij haar zijn ondergedoken Condorcet besluit onmiddellijk te vertrekken Hij ruimt zijn papieren op, het manuscript voor zijn boek, zijn testament en een lange brief vol goede raad aan zijn dochtertje Hij stopt de documenten in een lenen zak die hij aan recht geeft Vermomd in een Carmagnol, het revolutionaire jeck, en met een rode muts op, gaat Condorcet voor het eerst in acht maanden de straat op. Hoewel het al maart is, is het nog winter. Zaret loopt mee tot aan de rand van de stad. Vandaar gaat Condorcet alleen verder. Er zijn weinig plaatsen waar hij heen kan. Zijn vrienden worden door de politie in de gaten gehouden. Daarom gaat hij naar aux Roos, naar het huis van Amélie Suwaer, zijn vroegere pennenvriendin. met wie hij sinds de revolutie geen contact meer had. Het echtpaar Suare is niet thuis en Condorcet verbergt zich in een steengroef aan de rand van de weg. Daar wacht hij tot de volgende ochtend. Meneer Suare en ik waren een paar dagen naar Parijs. Toen we terugkwamen hoorden we dat er twee keer een man bij ons aan de deur was geweest. Hij scheen het heel erg te vinden dat we niet thuis waren. De ochtend daarna kwam het dienstmeisje zeggen dat hij er weer was. Een vreselijke man, zei ze, met een baard en een muts op. Ze had hem naar mijn man gebracht. Ik had een vaag vermoeden dat het iemand moest zijn... ...wiens leven in gevaar was en die bij ons onderdak kwam zoeken. Maar omdat die dienstbode een patriot was, liet ik niets merken... ...want anders zou ze misschien wantrouwig worden. Volgens Amélie geeft haar man kondig eten... ...linde goed om zijn been te verbinden... ...want hij is die nacht in de steengroeven gewond geraakt... ...een zakje tabak en een boek van Horatius. Even later ziet ze hem over de binnenplaats weggaan. Een haveloze zwerver die moeilijk loopt. Hij heeft geen onderdak gekregen. Het zou heel gevaarlijk voor hem zijn geweest als mijn man hem daar had gehouden. Wij woonden in een vreselijke gemeente, extreem linksradicaal. We hadden maar één dienstbode en die was niet te vertrouwen. Als die hem verdacht zou ze hem gaan aangeven, u weet hoe dat ging. Een verdacht iemand aangeven gold als een vaderlands daad. Een patriotische burgerplicht. En wie verdacht was, die was zo goed als veroordeeld. Suar zou hebben beloofd om voor een paspoort te zorgen. Condorcet zou dat s'avonds komen halen. Maar sommige biografen twijfelen aan de betrouwbaarheid van dit verhaal. Amélie en haar man waren al jarenlang met Condorcet gebroeilleerd. Dat ze bereid waren hun leven te riskeren voor een oude vriend... die hun politieke tegenstander was geworden, is niet erg waarschijnlijk. Op 27 maart wordt Condorcet wegens verdacht gedrag opgepakt in een herberg in Clamart. Hij zegt dat hij Pierre Simon heet. Maar hij draagt geen blauw-wit-rode kokarde... en heeft ook geen bewijs van burgers in bij zich. Omdat hij te zwak is om te lopen... wordt hij op een kar naar Boerik Egalité gebracht. Daar wordt hij gefouilleerd, Hij heeft een boek van oraties bij zich. En opgesloten. Eén ding weet hij zeker. Wanneer uitkomt dat hij niet Pierre Simon heet... maar Marie-Jean Antoine Nicolas Carita... Marquise de Condorcet. Zal hij opnieuw op een kar worden gezet... maar nu op weg naar de Quillotine. De volgende ochtend vindt de gevangenis... bewaardig hem in zijn cel, lang uit op de grond... met zijn gezicht omlaag en zijn armen langs zijn lichaam. Hij is dood. Volgens Sarret door een eind aan zijn leven te maken... met vergif dat hij bij zich droeg in een ring... Maar de geneeskundige ambtenaar Labroes verklaarde dat hij was overleden aan een hersenbloeding... waarbij hij wees op het bloed dat uit zijn neusgaten kwam. Op de ochtend van de 30e maart wordt Condorcet in een massagraf gelegd. Tegelijkheid heeft de vrijheid definitief verslagen. Het lichaam is nooit teruggevonden. Oh. Maandenlang wachten madame Vernet, haar vriend Sarah en Sophie Condorcet vergeefs op een teken van leven. Op 27 juli 1794 lezen ze in de krant dat Condorcet dood is. Op dezelfde dag wordt Robespierre gearresteerd. Een dag later valt zijn hoofd onder de guillotine en komt er een einde aan de terreur. In de laatste 47 dagen van zijn bewind heeft de revolutionaire rechtbank 1376 doodvonden ze geveld. Niet lang daarvoor had Jacobijn Dumas verklaard. We moeten die ideeën van menselijkheid en gevoel van ons afzetten. Het ligt in de noodzakelijke aard der dingen... ...dat de dwaling tijdelijk is en de waarheid eeuwig. Anders zou het de waarheid niet zijn. Op een dag zal het licht van de universele vrijheid stralen voor onze nakomelingen. Maar de dageraad ervan hebben wij toch tenminste gezien... De hoop erop hebben wij gekoesterd. is Muizelaar als Condorcet, Han Kerkhofs als Robespierre, Mientje Kleijer als Amélie Suard, Kees Vlaanderen was de verteller, Piet Brinkman Voltaire, Rina Spicht Julie de Lespinasse, Marjolein de Vries Madame Vernet. Dorothee Forma, Elisa en Bart Koetsenruiter als Chabot. Techniek, Berry Kamer, samenstelling Ferenc Snijders, regie, Kees Vlaanderen.